10 uur. Het LOS Journaal. Door Megens. In het klimopfraudeproces staat een van de hoofdverdachten voor de rechter. Het is Kees H., een oud-directeur van Bouwfonds Vastgoedontwikkeling. Hij wordt verdacht van miljoenenverduistering, witwassen, omkoping... en deelname aan een criminele organisatie. De klimopzaak draait om een omvangrijke fraude rond het Philips Pensioenfonds... en de Rabo Vastgoedgroep, vroeger bekend als Bouwfonds... Volgens het OM gaat het om een wijdvertakt fraude aan de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Daarbij zouden projectontwikkelaars, directeuren van pensioenfondsen en vastgoedhandelaren jarenlang tientallen miljoenen bij hun bedrijven hebben weggesluist. Ze werden daarbij geholpen door bankiers en notarissen. Hoofdverdachte in de klimopzaak is Jan van Vee, voormalig directeur van het bouwfonds. Hij staat later deze maand terecht, net als enkele Philips-directeuren.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 25.000 garanties per jaar en hebben zo'n 900.000 uh, hypotheken met NHG in portefeuille. En dan is uh, in, een, in een kredietcrisis zoals we die uh, nu hebben, een, uh, een aantal gedwongen verkopen van 2000 eigenlijk uh, aan de lage kant zelfs. Wie een hypotheek met NHG afsluit is financieel gedekt wanneer bij gedwongen verkoop verlies wordt geleden. Doordat de huizenprijzen zijn gedaald blijven meer mensen met een restschuld zitten. IJsland begint deze zomer met uitbetaling aan de gedupeerden van de iSafe-bank... waaronder ook gemeentes en provincies. Dat schrijft de IJslandse premier Sigurdard Dottir in een brief in de Volkskrant. De betalingen komen uit de boedel van iSafe-moeder Lansbanki. Volgens de IJslandse premier heeft de uitslag van het tweede referendum op IJsland... geen effect op de terugbetaling. Zaterdag wees de bevolking van IJsland voor de tweede keer... een akkoord over terugbetaling van -Safe te tegoeden af. De boedel van Landsbankie heeft een waarde van 7 miljard euro... en daarmee kan minstens 90 procent van alle spaarders gecompenseerd worden... waaronder ook de overheden die geld hadden uitstaan bij iSafe. De meeste ouders vinden het niet nodig om hun kinderen meer te laten bewegen... of gezonder te laten eten. Volgens een onderzoek van TNO vinden ouders aandacht voor een gezond gewicht wel goed... maar doen de meesten er in de praktijk weinig mee. Slechts één op de zes ouders vindt dat hun kinderen meer moeten bewegen... En 1 op de vier vindt dat hun kinderen meer groente en fruit moeten eten. 2 derde van de volwassenen eet volgens TNO ook zelf niet genoeg groente en fruit. Het onderzoeksinstituut noemt het wel goed nieuws... dat bijna alle kinderen en driekwart van de volwassenen dagelijks ontbijten. Het weer in het noordoosten zonnige periode. In de rest van het land overheerst de bewolking. Vanmiddag is het overal bewolkt. In het zuidoosten is er kleine kans op een bui. Het wordt 12 graden aan zee en een graad of 16 in het binnenland. AWB verkeersinformatie. Er staan nog 30 kilometer file. De langste files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor Blarikum 4 kilometer. A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Voorthuis en de Knoop met Hoevenlaken 4. A28 zolle richting Utrecht voor Leusten 5 kilometer. En op de a 58 Breda richting Tilburg voor Ulvenhout 4 kilometer. Een meer efficiënte overheid met maakbare HR.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 Nieuwe Europese eisen aan voedseletiketten leveren veel discussie op. Om de steeds groter wordende groep allochtonen met dementie te informeren, is er in Den Bosch sinds kort een Alzheimer Theehuis. Dit wordt ook een golf. Of het nu in 10 jaar, 15 jaar. zit zitten met een hele grote golf van de eerste generatie. die te maken krijgt met de vormen van dementie. Jongerenbonden zijn bezorgd over impasse pensioenakkoord. en het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is 6 minuten over 10 geweest. Dit is het vervolg van Caro. Goedemorgen, Nederland. Europa stelt te hoge eisen aan voedseletiketten. Het loopt zelfs zo uit de hand dat we straks bij ieder potje pindakaas een compleet boekwerk krijgen meegeleverd. Dat vreest althans de Nederlandse voedingmiddelensector, die in een brandbrief al die eisen als onnodig ingewikkeld en onuitvoerbaar typeert. Ik ga erover praten met Filip de Noude, directeur van de Federatie Nederlandse Levensmiddelindustrie... en Bas Eickhout. Hij is Europarlementariër voor GroenLinks. Goedemorgen heren. Goedemorgen, meneer Tegermeer. Daar bent u bij de... Meneer de uh, Ja, de consument is tegenwoordig kritisch. Die wil alles weten over zijn voedsel. Wat is er mis met een ja, etiket uh, waarop uh, productinformatie staat? Er is helemaal niets mis met een, met een etiket waarop productinformatie staat. En daar heeft u het precies bij het goede eind. De informatie moet zinvol zijn en moet bijdragen... Uh, om de consument een keuze voor zijn product te laten maken. Er worden op dit moment voorstellen gedaan... Uh, ...in het, uh, het Europese parlement uh, om, uh, dat is een samenspraak uiteraard... ...tussen de lidstaten, de commissie en, en, en, en het parlement, om uh, de etiketten bij te stellen. En daarbij wordt worden de informatie uh, op het etiket verder uitgebreid... Um, ...en vaak met data, met gegevens die de consument niet zullen helpen. En de discussie moet gaan over hetgeen wat de consument... Wil weten. En daar zullen we eens een keer een fundamentele discussie over moeten, moeten uh, uh, houden, want op dit moment dreigt dit een ongelooflijk zootje te worden. Meneer de daar de consument bestaat niet. De een wil veel meer weten dan de andere. Dat klopt. De wereld is ook niet zo simpel. Uh, toch moet je je blijven afvragen uh, wat je dan op een ...etiket zinvol kan plaatsen om die consument informatie te geven... ...die hij ook daadwerkelijk op dat moment kan gebruiken. Maar er zijn toch consumenten die het maximale willen weten... ...die geïnteresseerd zijn, die inderdaad alle etiketten bestuderen... ...waarom zou je ze niet uh, van dienst zijn? zijn we ook van dienst door de consument zinvolle informatie te bieden. Ik geef u een, een voorbeeld, uh, uh, want daar gaan we het dadelijk toch over hebben... over herkomstetiketering. Herkomstetiketering, herkomst ja? Uh, ja, dat betekent dat we op een product zetten... Uh, welke ingrediënten uit welk land komen. Dat sinaasappels uit Spanje komen, of uit Israël, of uit Zuid-Afrika... Uh, uh, uh, uit Nederland zullen ze in ieder geval niet komen... Uh, de vraag is, uh, als je sinaasappelsap koopt, of dergelijke informatie iets toevoegt... Uh, uh, aan uh, de informatie die de consument nodig heeft op het moment van aankoop van een product. Nou ja, misschien wil ik inderdaad wel weten um, waar bepaalde producten vandaan komen. Misschien ben ik niet een echte vriend van een bepaald land. Ik noem maar wat. Uh, is dat... <lacht> <Yeah>. <lacht> ja, dat, uh, dat, dat zou heel goed kunnen. Dat zou heel goed kunnen. Nou, waarom dan bent u daar misschien... dan zo op tegen? Omdat we uh, in de de informatie zoals de herkomst van een land. Punt 1, wordt het, kan, kunnen sommige etiketten dan behoorlijk onleesbaar worden. Ik noem u maar wat, uh, laten we het even bij sinaasappels houden. Uh, vaak worden die gesourced uit verschillende landen. En ik kwam vorig jaar in Amerika eens dus een etiket tegen waarop stond, ja, de sinaasappelsap uit, uh, uit dit pak kan komen. En er stonden er een zevental verschillende landen genoemd. De vraag is dan wat dat voor informatie is, wat hij toevoegt uh, en wat dat dan zegt over dat product. We zullen het eens gaan vragen aan Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks. Wel voorstander van die uitgebreide etiketering. Uh, meneer Eickhout, u, u dwingt de voedingsmiddelensector tot het verstrekken van heel veel productinformatie. Ja, uh, daar zit geen, geen consument op te wachten, zegt uh, meneer uh, De Noude. Ja, hij. Hij heeft een hoop paniek in de stem in ieder geval. Ik denk dat het dan wel meevalt. Ja, laten we even beginnen dat, dat de industrie zelf heeft gevraagd... om wat meer helderheid van Europese regels voor labels. Er is nu een wildgroei aan labels. We hebben allerlei keurmerken. Wat we nu aan het doen zijn, is dat stroomlijnen... zodat de consument straks weet waar ze aan toe zijn. Gewoon helderheid in labels, uniform, overal dezelfde labels... en dezelfde soort informatie. Dat zijn we hier aan het doen voor heel Europa. Daar zou de industrie heel blij mee zijn. Sterker nog, dat willen ze ook. Maar er komt steeds meer op te staan, zegt meneer Denauw. Nou, nou ja, en er het komt zoveel ja. op te staan dat de gemiddelde consument... Er, ja, door de boom het bos niet meer ziet. Ja, maar dat is, kijk, er zijn gewoon een aantal discussiepunten... die nu ineens tot een brandbrief van de organisaties leiden... waar ik me altijd afvraag van waarom nou precies zo'n gevecht daarover voeren. Laten we het over dat land van herkomst hebben. Wat we ten eerste heel duidelijk zeggen is... die land van herkomst doen we alleen voor producten waar één ingrediënt in zit. Dus het potje pindakaas wat genoemd werd, daar zitten veel meer ingrediënten in. Dus dat zal niet tot een wildgroei aan labels leiden. Het gaat bijvoorbeeld om de sinaasappelsap. Dit willen we weten, uit welk land komt dat. Maar veel belangrijker... Het het gaat om vlees. Nu is het alleen rundvlees voor verplicht. En weten wanneer het verplicht was rundvlees? Dat was nadat we die BSE-crisis hadden. Toen wilden we ineens wel allemaal weten waar het vlees precies vandaan kwam. Nou, laten we dat nu voor al het vlees maken. Want als je een varken hebt, dan wil je weten of het geboren is in Nederland... daarna eh, gesleept is naar Italië om er een parmaham-labeltje op te krijgen... en dan weer verkocht in Nederland terug. Dat willen wij gewoon op een label zichtbaar hebben... En ja, de heer Denouder zegt, de consument wil dat niet. Ja, dat kunnen we altijd met cijfers gaan smijten. Maar er is een heel helder onderzoek van Deloitte, consumentenonderzoek. En die zegt, 20% van de consumenten wil bij vleesproducten, zuivelproducten gewoon weten. Waar komt het vandaan? Meneer Denouder, wilt u het, het weten heenkomst. als er een BSE-crisis is waar uw vlees vandaan komt? Ik wel. Nou, weet u wat ik wil weten? Want kijk, we voeren de verkeerde discussie. Um, dit... raar, Kijk, wat, wat, we eigenlijk zeggen, wat we eigenlijk zeggen is dat we geen vertrouwen hebben in de, de voedselveiligheidsborgingssystemen van de Europese Unie. En dat we daarom dan maar een nieuwe maatregel nemen door iets erbovenop te metselen. Want wat u eigenlijk zegt, nou, vlees uit Nederland... He, daar heb ik meer vertrouwen in dan vlees uit een ander land van de EU. En als dat zo is, en als dat de achterliggende motivatie is, dan voeren we echt de verkeerde discussie. Want dat betekent ja, dat regels die in niet. heel Europa hetzelfde zijn, niet, blijkbaar niet hetzelfde worden gehandhaafd, zullen we het dan daar eens over hebben. Dat is de discussie die we moeten voeren. Want we gaan nu proberen een gat te dichten met een ander gat. Meneer Eikhardt. Ja, de heer Den Oude probeert hier een interpretatie te geven van wat ik gezegd heb. Het is leuk geprobeerd, maar het klopt niet. Wat ik zei nou, is dat we willen weten. U dan wel, want u bedoelt veel dingen laat meneer Eickhout het, Eick, het, Eick, het even uitleggen. Hallo, hallo. Laat meneer Eickhout het even uitleggen, alstublieft, meneer Den Oude. Laat meneer Eickhout het even uitleggen. Oké, okay, wat ik dus probeer uit te leggen, dank voor de tijd daarvoor... Uh, is heel duidelijk dat we het gesleep van dieren, dat consumenten dat willen weten. Het gaat mij niet om de veiligheid. Ik heb, ik heb alle vertrouwen in de Italiaanse ham. Het gaat er mij om dat ik wil weten, komt die uit Italië, komt hij uit Griekenland... of komt die uit Nederland? Bijvoorbeeld als je gaat kijken naar het effect op broeikasgas, klimaatverandering... dan willen mensen, denk ik, wel eens wat vaker, producten dicht bij huis kopen. En die willen niet dat, dat ze daarmee een hele grote footprint afleveren... Of nog veel belangrijker, het gaat gewoon over het gesleep van dieren wat mensen niet willen. Dus ze hebben alle vertrouwen in de veiligheid van Grieks varkensvlees. Maar ze hebben dan, als ze de keuze hebben tussen dicht bij huis of ver weg, dan kiezen ze voor dicht bij huis. Dat zijn zaken waar, ze, waar we het over hebben. Lijkt ik heb het lijkt me een goed argument, meneer Denouder, dat je wilt weten ja. wat er met dieren maar, is gebeurd. Maar ik, maar ik, hoor, als je ik, hoor, ik hoor zoveel argumenten door elkaar. Ik hoor co 2 footprint. Ik hoor gesleept met dieren, dierenwelzijn. Ik hoor BSE crisis want u had het net daadwerkelijk wel over voedselveiligheid. Dus er worden veel argumenten. Dus de vraag is dan uiteindelijk, dit varken komt uit Griekenland. Wat, wat welke informatie heeft dat dan uh, in zich, die geografische aanduiding? Dan, hè, als u, maar dan moet u nog een veel grotere hoeveelheid informatie uh, aanduiding geven. En als u het doet voor producten hè, waar. Uh, dus u zegt vlees, en dan hebben we het dadelijk ook over zuivel en koffie en thee en ketchup en we gaan nog een heel stuk door. En pindakaas overigens ook, als er meer dan 50% pindas in zitten. Uh, wat doen we met, uh, met vele samengestelde producten waar ook varkensvlees in voorkomt? Hoe gaat u dat etiketteren? En wat, wat betekent, wat weet die consument dan echt? Het lijkt me dat u nog veel gesprekken nodig heeft... voordat we het erover eens zijn... wat er op een etiket uiteindelijk te zien moet wel Wat ik gewoon jammer vind... Is nog even kort, meneer Oude, ja, ja, Dat de heer Dan Oude zich overal tegen verzet... terwijl de industrie zelf die uniformiteit in etiketten wil. Hij geeft allerlei argumenten waarom herkomst van land belangrijk is. Die geeft hij net weer mooi op een rijtje. En verder is industrie wel altijd heel erg uh, van... zijn ze heel snel met etiketten als er calcium in zit... of vitamine C, dan kan het allemaal wel. En nu komt de uniforme regels vanuit Europa waar ze om vragen. En dan land van herkomst en ineens brandbrieven paniek. ja Sorry de heer Denoude, ik hoop echt dat we inderdaad een goede discussie voeren. Maar laten we dat wel gewoon heel rustig doen met de feiten op tafel. En laten we de informatie geven waar consumenten behoefte aan hebben. Uw standpunt zijn duidelijk. Dank u wel, Philip Denoude. U bent directeur van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen in Industrie. En Bas Eickhout ook dank, Europarlementariër voor GroenLinks.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 Betekenen. Deze week in Caro Goedemorgen Nederlands. De epidemie van de 21e eeuw. En die ziekte gaat altijd iets harder dan jijzelf. De komende tien jaar zal het aantal allochtonen met dementie verdubbelen. Toch is er binnen de Marokkaanse en Turkse gemeenschap... nog maar weinig over de ziekte bekend. Om mensen te informeren, maar ook om het onderwerp uit de taboesfeer te halen... worden er in de bos sinds kort speciale Alzheimer-theehuizen georganiseerd. Marielle Beers is de gast. Ik hij met Ik heb een junior. Dit wordt ook een golf, of het nu een tien jaar, vijftien jaar. zit dus zitten een hele grote golf van de eerste generatie. die te maken krijgt met vormen van dementie. Zegt Charlotte de Wit, bestuurslid van Alzheimer Nederland in Den Bosch. Want er zit dus duidelijk ook een, een, een groep aan te komen die aandacht nodig heeft. En we merkten gaandeweg dat er heel weinig uh, punten waren... waar mensen met hun problematiek terecht konden. Waar ze begrepen werden. En ook de reguliere uh, uh, artsen, de thuiszorgorganisaties... alles loopt daar tegenaan. Tegen hetzelfde punt. Gezien de cultuurverschillen, uh, tegen de, uh, de beleefdheidsvormen... alles wat er omheen hangt, gezien de doelgroep, moeten wij erop anticiperen. En men verwacht dus ook dat daarvoor... Uh, Tijdens was eigenlijk de theater. Ik Mijn naam is Boezige Atsif Effendi. Ik ben vanavond de gastvrouw, gesprekleider. En. Uh, ja. We... We hebben niet zoveel bezoekers, maar het is wel een levendige bijeenkomst geweest, heb ik het gevoel. En uh, je merkt wel dat de ziekte van Alzheimer uh, heerst een bepaalde taboe over. Want ja, ja, dat is, dat is ouderdomsziekte. En of je bent gek, weet je wel, als je dat hebt, dan ben je gek. Ja, je bent helemaal niet gek. Je hebt ook met je hersenen bepaalde cellen die niet meer werken. En uh, ja, als je dat goed begrijpt, dan uh, ja, is dan eigenlijk de helft van het werk al terecht. En dan zie je ook wel dat deze dames, die hebben gewoon goed meegedaan. En uh, hebben ze vragen gesteld, hebben ze gedurfd ook. De gastspreker vanavond is Mohammed Abkhadiri. Die vanuit zijn ervaring als sociaal-psychiatrisch verpleegkundige praat. Taboe speelt zeker een rol in, uh, omdat uh, ja, er wordt van je verwacht om gewoon voor je ouders te zorgen. Ook alles uh, wat minder goed met hun uh, gaat, moet je ze ook thuis houden. Dus, maar ik denk dat ook niet alleen, we moeten niet natuurlijk alles schrijven op het, uh, dat stukje taboe, maar ook op een ja, toch een belangrijk stukje onbekendheid en uh, geen kennis daarover. Niet alleen bij de familie, maar ook bij de Nederlandse hulpverleners. Ik denk dat heel veel hulpverleners met goede bedoelingen iets willen creëren voor deze doelgroep. Om dat te realiseren, dan moet je niet eigenlijk vanuit je eigen context gaan denken... maar probeer je te verplaatsen in waar iemand vandaan komt. En dat kan ik me heel goed voorstellen als iemand nooit is op school geweest... nooit een pen of een potlood tussen zijn vingers heeft ge gehad wanneer je die vraagt om iets te tekenen of iets na te doen... dat dat voor hem of haar heel lastig is. En, uh, dus je brengt hem ook in een bepaalde situatie... waar hij zich schaamt dat hij uh, dus uh, niet kan tekenen. De meeste Alzheimer-patiënten blijven uiteindelijk hangen... in de belevingswereld van hun herinneringen. Herinneringen uit de tijd dat ze nog vol in het leven stonden. De jaren 40, 50, 60... De jaren dat ze nog niet in Nederland woonden. De tijd dat ze in Marokko woonden is voor hun de, de tijd. Dus ze gaan ook helemaal terug naar hun eigen taal. Ook al spreken ze een beetje Nederlands. Dat zal helemaal verdwijnen omdat ze dus teruggaan in hun beleving naar die Marokkaanse tijd. Toen ze inderdaad jonger en vol in het leven stonden. En dat merk we natuurlijk met de Turks mensen precies hetzelfde. En het zal voor andere doelgroepen niet anders zijn. De gespreksleider voor het Turkse theehuis, Dennis Yuskande, is in het dagelijks leven werkzaam bij zorggroep Elde waar ze bezig zijn met het opzetten van speciale zorg voor Turkse en Marokkaanse ouderen. Want daar is steeds meer behoefte aan. Ik kom wel eens in een moskee en dan zie je daar bijvoorbeeld ook... Uh, als je niet meer kunt binden, dan doe je dat op een stoeltje, zeg maar. En die stoeltjes staan vaak achter in de moskee. En die reizen je eigenlijk alleen maar groter worden. Dus de, het aantal mensen wat ze niet meer goed kan bewegen en wat helemaal versleten is... dat groeit uh, enorm hard. Alleen er is nog wel wat uh, afstand tot de zorgvoorzieningen. Uh, uh, om verschillende redenen, onbekendheid, maar ook omdat het niet helemaal passend is, denk ik, op een aantal punten. Uh, eten, uh, cultuur, sfeer, inrichting, lotgenoten, al dat soort zaken. Het is lastig om erover te praten. Wat ga je dan vervolgens doen? Wat, wat voor oplossingen hoort erbij? En daar proberen wij met dat initiatief wel rekening te houden. En ook op zo'n avond uh, is het eigenlijk precies dezelfde avond als een café. Alleen met een aantal verschillen, bijvoorbeeld in taal of de folders of de deskundigen die je uitnodigt. Uh, waardoor het voor mensen toch wat laagdrempeliger wordt. Wij zijn wel positief verrast door uh, de snelheid waarmee men uh, die schroom overwint eigenlijk. Hè. Als je ook ziet uh, de vrouwen hier en zo. Dan zijn ze toch al uh, met humor en ontspannendheid en toch durven vragen. Dat gaat vrij snel, dus we hebben wel het gevoel...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 massaal daarop in gaat zetten, is therapie. Vragen en opmerkingen, ze zijn welkom op Goedemorgen goedemorgennederland.nl Straks, jongerenbonden zijn bezorgd over een impasse pensioenakkoord. Nu eerst het ochtendhumeur van Henk Spaan. Ik kreeg een brief van de ING-bank. Geachte klant, u heeft een creditcard van de ING, eindigend op nummer 1234. Daarmee kunt u wereldwijd betalen en geld opnemen bij alle geldautomaten en banken met het Mastercard-logo. Ik riep meteen mijn vrouw erbij. Wist jij dat je met een creditcard wereldwijd kunt betalen? En wist je tevens dat je met een creditcard ook geld kunt opnemen bij een automaat? Ja, hè, hè, daarom neem je zo'n kaart, zei ze. Waarom zegt de ING dat ten overvloede nog eens in een brief? Om de aandacht af te leiden. In de volgende Alinea gaan ze je naaien. Wedden, zei ze. De bank ging verder. Van de uitgaven die u met uw creditcard doet, ontvangt u van ons papieren rekeningoverzichten. Dat laatste gaat veranderen. Die krijgt u niet meer, stond er. Zie je wel, kunnen ze weer duizend man ontslaan, zei mijn vrouw. Nee hoor, luister maar, zei ik. Minder papieren afschriften is goed voor het milieu, staat hier. Mijn vrouw ging vreemde geluiden maken. Ze verslikte zich in een schampere lach. Het zag er naar uit met dat blauw aanlopen en die keelklanken. Het is mijn ervaring dat je je beter in een schater... dan in een schampere lach kunt verslikken. Ik vroeg of het weer ging. Alsof het milieu ze een fluit interesseert, hijgden ze. Het waren al oplichters met hun woekerpolissen en hun bonussen... maar ooit waren ze tenminste glimlachend gewetenloos. Nu halen ze het milieu erbij als ze een bonutje willen pakken... Wat sneu, zeg. Straks verhogen ze de hypotheekrente... omdat het goed is voor de gehandicaptenzorg of zoiets. Herinner jij je nog de tijd dat we de bank op zijn woord geloofden? Vroeg ze. Morgen het ochtendhumeur van Seska Dresselhuis. I start my journey in this place, a place I haven't been. We talk for hours, just warming up, you ask me what I've seen.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 En ask you a question. FNV Jong waarschuwt het kabinet werkgevers en werknemers. Neem nou snel een besluit over het pensioenakkoord, want niets besluiten, dat heeft ook consequenties. Dat zegt Jamila Aanzi, vicevoorzitter FNV Jong. Een goede morgen. Goedemorgen. Ja, maandag dan moet er dan toch echt een akkoord worden gesloten. Wat is het standpunt van FNV als het aan FNV Jong ligt? Het standpunt uh, namens FV Jong is dat wij heel erg pleiten voor een nieuw akkoord, omdat uh, wij zien dat er in een nieuw akkoord rekening wordt gehouden met de jongere groep en niet alleen uh, met de oudere groep en de lust en lasten straks eerlijker worden verdeeld, zodat er straks voor ons ook nog een pensioen overblijft. Dus wij, ons advies is sluiten akkoord. Sluiten akkoord, ja dat wil yes. iedereen. De afgelopen weken hebben de onderhandelingen stilgelegen omdat de FNV er onderling niet uitkwam. Iedereen zal er toch voor zijn dat uh, de jonge FNV'ers straks ook nog een pensioen hebben? Uh, ja, nou ja dat, dat mogen we hopen. Bedoel, gisteren is er ook al een stichting uh, opgericht uh, pensioenfatsoen door gepensioneerden... waarin ze rechtpleiten voor het uh, behoud van de opge opgespaarde tegoeden... En ik um, denk van ja, wij willen straks ook een pensioen. Dus het gaat niet alleen maar om het uh, waarborgen van het goed, die ze al opgespaard. Maar ook uh, voor de jongere groep om straks met een pensioen te eindigen. Ja. Dus ik geloof niet dat iedereen uh, ervoor is dat de jongeren straks ook nog een uh, potje overhouden. Oh jee, dat is niet best als uh, niet iedereen van de FNV dat wil. Zijn jullie nou, niet... er nu uit onderling, wat je, wat je nou wil met de onderhandelingen maandag? Nou, FNV Jong is er wel uit. Maar de hele FNV? De, de, de twee grote bonden die hebben nog eerst een bondsraad... waarin de ze zeg je, nog mag doen... en ze zorgen mag uit over uh, het akkoord, zoals, uh, tenminste de punten zoals die er nu liggen. En maandag wordt er na twee weken weer met elkaar gesproken in de federatieraad. Dus dat worden spannende dagen. Ja, dat is dan het vervolg. Maar ik ben zo benieuwd of het FNV nu uh, helemaal op één lijn zit. FNV Jong, oud, Alle Bonden, gaat dat gebeuren? En nou, nou daar, daar zijn we nog wel heel erg hoopvol over. Maar eerst moeten de bondsraad zich uitspreken... en ze zorgen uit en weer op één lijn komen te liggen. Ja. Wat, wat is het obstakel dan? Het obstakel is dat ze zich zorgen maken over wat er uh, tot nu toe uh, ligt. En dat is voornamelijk dat uh, het risico in een nieuw pensioenakkoord... Uh, voornamelijk bij de werknemers uh, komt te liggen. Uh, en dat, ik bedoel, dat zijn grote zorgen. Dus die moeten eerst weggenomen worden voordat je verder kunt praten. Dus ik hoop van harte dat ze eruit komen. Ja, dat zal altijd uh, iedereen van harte hopen. Maar wat, wat, wat is nou het, het, het punt tussen FNV Jong en de oudere achterban? Is dat inderdaad van, nou ja, die jonkies die moeten maar zien over een jaar of dertig hoe ze aan hun pensioentje komen... terwijl de jonkies daar helemaal niet zo blij mee zijn? Nou ja, het punt is wat ik bedoel, wij, wij hebben een ook het pensioensysteem in Nederland en er is... Uh, uh, bijvoorbeeld in de jaren negentig heel weinig premie betaald, omdat het heel erg goed ging. Uh, en achteraf gezien was dat geen uh, wijs besluit. En dat, en dat is steeds de rekening die wordt doorgeschoven naar de volgende generatie. En dat zijn wij uh, jongeren. En daar wordt er altijd heel veel gesproken over solidariteit. En dat eh, ouderen het land hebben opgebouwd... en dat die jongeren nu veel harder moeten werken. Maar solidariteit gaat beide kanten op. Um, en, uh, ik bedoel, wij zijn gewoon de kinderen van die ouderen. En ik denk toch niet dat zij hun kinderen zonder pensioen achter willen laten. Nee, waar staat de voorzitter Agnes jong in deze zaak? Uh, voorzitter Agnes uh, Jongerius uh, wil uh, straks uh, met een akkoord eindigen... Die, waar alle bonden zich in kunnen vinden. Ja, waar, maar uh, ze, ze kiezen partijen voor de jonkies... of uh, zit ze meer op de lijn van de wat oudere leden? Nou, in, in een nieuw akkoord we hebben de lusten last al veel eerlijker uh, uh, verdeeld... over jong en oud. Dus uh, daar moet toch al uitspreken dat ze voorbij is. Dankjewel, Jamila Aanz. U bent vicevoorzitter FNV Jong. Straks na het nieuws Prem Radik met Premtime. Goedemorgen, Prem. Hoorde je de heer Carillon, Mark? Heel ik heb Anil Ramdas en dat wordt helemaal aangekondigd. Ja, het wordt helemaal aangekondigd door de Carillon, want Aniel Ramdas is een half uur lang mee gast. Uh, en als er luisteraars zijn die vragen hebben, Mark, als jij een vraag hebt aan Aniel mag je hem ook stellen, dan uh, geef ik hem meteen door. Maar luisteraars mogen straks alle vragen stellen. Hij heeft een nieuwe roman uit Badal of Badel of Badal, dat zullen we meteen aan hem vragen. En dat horen we allemaal. heeft een mooie stem. Ik weet niet van wie mooier is, van Aniel <laughs> of van Dorald Megens met zijn warme aangename stem. Radio 1, het NOS-journaal. Over de toedracht van de schietpartij in Buffalo gisteravond is nog niets bekend. Ook de identiteit van de twee doden is niet vrijgegeven. Op een persconferentie zei burgemeester Van der Zaag zojuist dat het onderzoek nog niet is afgerond. In de Groningse plaats kwamen gisteravond een politieagent en een vrouw om het leven. In het klimopfraudeproces staat Kees H., een van de hoofdverdachten voor de rechter. Hij is oud-directeur van bouwfonds Vastgoedontwikkeling. Hij wordt verdacht van miljoenenverduistering, witwassen, omkoping... en deelname aan een criminele organisatie. De klimopzaak draait om een omvangrijke fraude rond het Philips Pensioenfonds... en de Rabo Vastgoedgroep, vroeger bekend als bouwfonds. Bij een inval in een woonwagenkamp in Utrecht heeft de politie drugs en wapens gevonden. Er lagen ook grote hoeveelheden hennep en twee vuurwapens in het kamp... Verder vond de politie harddrugs, vals geld, gestolen spullen en een drogerij. Zeven bewoners van het kamp in Utrecht zijn aangehouden. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan de verkeersinformatie Er staan files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Voor Hoogmaade, 3 kilometer. De A12 van Arnhem naar Utrecht voor Maarsbergen, 3. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht voor Soesterberg, 2 kilometer. Dit is Radio 1. NTR REM TIME REM En anderen nog maanden over gediscussieerd. Hij werd correspondent voor de NRC in India en ik dacht: gelukkiger kan het niet worden. Maar op de een of andere reden verbleekte zijn ster. Hij is nu weer terug met een roman Badel. Vandaag praat ik met Anil Ramdas over zijn roman. Zijn leven, de maatschappij en natuurlijk zijn toekomst. Heeft u vragen aan Annel? Heeft Annel iets voor u betekend? Wilt u iets kwijt? Bel dan op 0800-1121. U kunt mailen naar primtimeapenstaartntr.nl. En tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime.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 We komen later terug, dit is de cliffhanger Aniel, waarom dit, lied, uh, dit, dit uh, liedje een rol speelt. Mijn vraag, ik belde, ik zei, hé hey Aniel, je hebt een boek uit. Kom in mijn programma en toen zei je, maar dan moet je eerst mijn boek lezen. Waarom moet ik je boek lezen? Omdat daardoor het gesprek spannender wordt. Je hebt maar heel weinig tijd, een half uurtje of zo. En je kunt bijvoorbeeld helemaal blind naar een land gaan zonder reisgids. En als je daar tien jaar over doet, dan ontdek je wel de leukste plekken. Maar als je weinig tijd hebt, je hebt maar zeg maar twee weken... dan wil je reisgids hebben. Nee, ik niet. dat is de ruzie die ik met mijn vrouw heb. Zij wil ook altijd de reisgids lezen en doen. Wat... En ik denk... ik ga me... Want, Kijk, luisteraar die nu luistert, waarom zou die je boek moeten lezen? Omdat het boek volgens mij het enige boek is... Tot nu toe, dat uh, het land weergeeft zoals een zwarte intellectueel, zoals een zwarte man dat kan zien. Ben jij een zwarte intellectueel? Ja, ik heb een intellectuele functie, ja. Ja, en wat, wat is de rol van een intellectueel in de maatschappij? Die de maatschappij bekritiseert, bekijkt, bestudeert, beschrijft, mm -hmm. en uh, allerlei vormen aanwendt, Het kan radio zijn, het kan televisie zijn, het kunnen essays zijn, boeken, romans, om te proberen om die maatschappij uh, te veranderen. Okay. Ik kreeg een, een, een luisteraar die stuurt snel een mail. In Deventer waren de allereerste 40 seconden van de radio-uitzending niet hoorbaar door een technische storing. Je hoorde alleen een pieptoon, daarom is onduidelijk wat voor gast jullie in de studio hebben. Nou luisteraar, we hebben dus Aniel Ramdas in de bus in Zandvoort. Aniel is schrijver, publicist, radio- en tv-maker. Ik heb hem vol bewondering gevolgd. Hij was een fantastische zomergast. Hij was... Uh, voor de NSC, correspondent in India. En ik, hij kwam terug, werd directeur van de Bali... en op de een of andere manier vind ik dat zijn ster verbleekt is. En hij heeft uh, vorig, twee jaar geleden een boek uitgebracht... over Suriname, Paramaribo, de leukste stad in de jungle... En nu heeft de, vrolijkste hij de vrolijkste stad. De vrolijkste stad in de jungle. En nu heeft hij Badel een roman geschreven. En daarom is Aniel Ramdas te gast. Dankjewel, luisteraar. En hij zegt dat hij een zwarte intellectueel is. En dat het boek wat hij heeft geschreven daarover gaat. Um, uh, een vraag die bij mij opkomt. Is het nou een autobiografie of is het een roman? Het is een roman. En het is, het is zelfs een verzameling van drie romans. Uh, je kunt zeggen dat het een autobiografische laag heeft. Dat is wanneer je het oppervlakkig leest. Wat komt er overeen met de schrijver. Maar elke schrijver stopt een geweldig groot deel... van zijn eigen levenservaring en kennis in elk boek. Dus in principe is elk boek tot op zekere hoogte autobiografisch. Maar dat is niet het interessante. Het interessante is dat daaronder een politieke roman zit die het, uh, het land beschrijft, Nederland beschrijft, van de afgelopen twintig jaar. En daaronder zit weer het mooiste gedeelte... en dat is voor de aandachtige lezer, zit een liefdesroman. Ja, maar uh, wacht even, ik ga eerst naar de beller. Goedemorgen, Annemie, zeg het maar. Ja, goedemorgen. Ik uh, uh, volg uh, de publicaties van Anil Ram, dat is al heel erg lang, omdat ik de NRC lees. Mm -hmm. En ook de Groene Amsterdammer. Maar, uh, en ik heb zijn tv-programma's gezien, dus ik weet een beetje zijn, zijn, uh, hoe het hem vergaan is in Nederland. Maar ik zou van hem heel graag willen weten hoe hij denkt uh, rondom de hele procesgang, rondom Wilders en zijn invloed in de Nederlandse samenleving. En de manier waarop zich dat nu uh, ja, als een soort. Uh, ja, ik vind het een soort uh, vreemd theater wat zich nu uh, uh, afspeelt. Maar ik zou graag zijn standpunt in uh, deze hele ja, klucht willen horen. Annie Ramdas, Annie, je bleef aan de telefoon. Annie Ramdas, ga je gang? Dat is een hele grote vraag, maar er is een kort antwoord uh, ja. op mogelijk. Uh, Nederland uh, uh, wordt langzaam maar zeker een klucht. Dankzij de invloed van de BVV en dankzij het feit dat uh, relatief nette partijen bereid zijn om met zo'n populistische partij te gaan samenwerken. Ik heb het gevoel dat het land nog nooit zo onvriendelijk is geweest en zo onbarmhartig is geweest en uh, zo naar is geweest ja. tegen de rest van de wereld. Anemiek, kan je daarin herkennen? Ja, ik, herken, maar ik word er ook heel erg bedroefd van. Ik, heb zelf, ik was een van de eerste in mijn familie die ging studeren. En ik maakte dus ook uh, jongens en meisjes uit de Antillen mee. Die waren mijn jaargenoten. En dat was voor, voor mij een ontdekking om met deze mensen om te gaan. Dat zijn het mijn vrienden geworden voor een deel. En ik begrijp dus helemaal niet uh, hoe Nederland zo heeft kunnen veranderen. En dat uh, de grote partijen voor hun oren naar deze ja, rancuneuse Limburg. Ik ben zelf ook een Limburg. Annemiek, ken... mag ik je een tip geven? Ja. Lees het boek, want uh, uh, uh, in het boek komt dat ook voor. Uh, ja, uh, uh, en uh, ik, ik zal dan iets verraden. Ja, ik lees gewoonlijk de Donald Duck. Ja. En ik lees nooit literatuur, nee. maar ik heb het boek van Annemiek toch maar gelezen. En ja, Annemiek, <laughs> dank je wel voor het bellen, Annemiek. Um, Annemiek, je, um, je hoofdpersoon die worstelt ontzettend met een essay waarin precies dit punt van Nederland gaat worden beschreven. Ja. Uh, worstelt Aniel Ramdas ook met dat essay? Nee, ik, heb, ik uh, heb een poging gedaan om dat uit te testen. Of ik daarmee worstelde. Ik heb toen een stukje geschreven op een uh, webpagina op, uh, op het internet. En uh, gezien wat de reacties waren, toen dacht ik... ja, nee, inderdaad, ik ben helemaal op het goede spoor. Het ging over white trash, het ging over de benaming... He, van mag je praten over arme, ongeschoolde blanken... die een uh, diepe rancune uh, ervaren. Vroeger... Maar waarom mogen die mensen geen rancune hebben, Anil? Ze mogen we absoluut er aan kunnen hebben. Waarom mogen we ze niet beschrijven? Dat nou, is de af, vraag. Al, ik ben opgegroeid in Suriname. En uh, ik mocht daar mijn taal van mijn voorouders, het Hindi, niet spreken. Er is nog steeds in het Surinaamse volle daar uh, uh, geen couplet van. En als ik naar Nederland kijk onder Wilders... dan is het nog altijd minder erg naar het Suriname waarin ik opgroeide... en waarin werd gezegd dat de coulisses, dat is de scheldnaam voor Indiaanse nazaten... moesten worden gedecimeerd. Dus vergeleken met wat Wilders zegt... Denk ik, ja, ik weet niet beter. Ik ben opgegroeid met een vijandigheid tegenover mensen met een andere etniciteit. Ik weet niet beter. Rancune zal er altijd zijn. Er is altijd een bepaalde mate van rancune. De bedoeling van een beschaving is om die rancune in te dammen. Om die rancune onder controle te krijgen. Om die rancune in ieder geval niet gevaarlijk te laten worden. Als je die rancune losmaakt. Als je die niets meer doet aan het intomen van die rancune. Het onderdrukken van die rancune. Dan krijg je dus onbeschaafdheid. Het, het is er Ik ben uh, de vlees geworden onbeschaafdheid. Nou, ja, als jij in staat was om hier op het plein, raadhuisplein even te gaan zitten poepen... dan zou je echt vlees geworden onbeschaafdheid zijn. Nou, ik ben zijn. er in staat, ik ben alleen bang voor vrouwen. Ik mevrouw. zou daar graag een voorbeeld van zien. Oké, okay, en dan is het pas Zelfs het plassen tegen de eerste de beste paal, hier durf je niet. Nee, omdat ik dan een boete kreeg. Juist, omdat het, waarom kreeg je een boete? Dat is de onderdrukking van de primitieve eigenschappen van de mens. Ja. En dat is precies, ronkune is een primitieve eigenschap. Die zal al altijd zijn, maar die moet je beheersen. Die moet je onderdrukken. Je moet je dus daarom aan de regels houden. En dat is werken aan beschaving. Uh, we hebben gevraagd iemand om jou te duiden... zodat de luisteraar uh, die luistert en denkt... wie is dan die rol, wat is zijn rol? Ik ben blij dat uh, mijn vriend Radio 1-presentator... Uh, voor het Oog van Morgen, John Jans van Galen, man met wie jij ook samengewerkt hebt, uh, uh, uh, dat wilde doen. Goedemorgen, John. Goedemorgen. John, hoe zou je Anil Ramdas in, in, in de Nederlandse maatschappij moeten duiden... als je nu kijkt op wat hij tot nu toe gedaan heeft? Nou ja, het mooie is, hij is naar Nederland gekomen in die golf van migratie uit Suriname... die het gevolg was van de aangekondigde onafhankelijkheid. En hij heeft zich eigenlijk van meet af aan ontpopt als een, als een intellectueel en essayist. Waarbij het mooie is dat hij... De Westerse beschaving had je stoffelijk verde, verdedigd. En van daaruit die Hollandse samenleving bekritiseerd. Maar ook de migranten met hun slachtofferschap. Dat hij scherpzinnig is. En dat hij prachtig kan schrijven. Uh, en hij heeft ook heel veel televisie gemaakt, John. Uh, uh, heeft Aniel Ramdas de maatschappij volgens jou beïnvloed? Nou, meer met zijn, uh, met, met zijn stukken, zoals ik herinner me zijn... Kritiek op de gang van zaken rond de onafhankelijkheid vooral, waarbij die onderstreept heeft en, en, en, en het onmogelijk maakt om daar nog aan voorbij te gaan. Dat hij toch vooral vanuit uh, Nederlands belang uh, is geschiet. Het verlenen van de onafhankelijkheid. Nou is het met elke politiek het geval natuurlijk, dat het vanuit eigen belang is. Maar wij dachten dat het altruïsme was. En verder, ja, dat stuk waarin die waarin die de onzichtbaarheid van de zwarte in de literatuur uh, onderstreept... dat het hard aangekomen. En uh, ik denk dat je daar niet meer aan voorbij kunt gaan... als ik kritiek... Oké. Okay. Nou, hartstikke bedankt dat je dat wilde duiden... John, Jan van Galen. Veel succes uh, bij uh, het, het troons. En je hebt vier sterren gegeven... aan het boek van Anil Ramdas en Johan Rosensi in het Parool. Ja, ik geef ook wel eens vijf sterren... maar uh, daarvoor vond ik het niet scherp genoeg... Het, de verhalen in elkaar zitten. Maar vier... Het is prachtig geschreven en het is een meeslepend verhaal. Oké, okay. hartstikke bedankt John Janse van Galen. Annie Randas, ik heb de, de, de recensie van John ook gelezen. Was je er blij mee? Ja, nou, ik was teleurgesteld over die ene ster die ik er niet bij kreeg. <laughs> Dat was waarschijnlijk die verbleekte ster waar jij het steeds over hebt. Waar ik helemaal niets van uh, kan, kan nou, terugvinden. Dat verbliekt, Daniel? Parmaribo heeft een vijfde druk beleefd. Het is een enorm succes geweest. Het bedel uh, belooft ontzettend uh, veel. En tussen kan ik bij de VPRO een televisieprogramma maken... dat precies gaat over het thema wat mij het meest op interesseert. Op zaterdagmiddag? Op zaterdagmiddag. En daarna op maandagavond op HT5. En dan op dinsdagavond op Rotterdam enzovoort. Maar je Rotterdam was, was, was blauw licht op primetime. Je was uh, correspondent van de NSC. Dat waren hele andere tijden. Nu heb ik een heel andere bedoeling. Uh, Blauwlicht was als algemeen mediaprogramma. Programma dat naar de Nederlandse televisie in het algemeen keek. en de Nederlandse intellectuelen in het algemeen aan het woord liet. over de Nederlandse televisie. Nu is de Nederlandse televisie intussen in ongelooflijk ordinair en plat geworden. Een echt mediaprogramma zou nu moeten gaan over. Uh, wat, hoe heet dat programma? Do you think you can dance? Nee, enzovoort. Ja. Wat moet je daar in godsnaam over zeggen? Luister, maar als je tegelijkertijd... moet op de webcam kijken. dan zie je Aniel gezicht helemaal betrekken. Uh, uh, ik ga eerst naar een bellen. en dan. ik hoop dat ik me vraag. Want dan. Goedemorgen, Pim Smits. Ga je gang. Goedemorgen, Prem. Goedemorgen, Aniel. Ja, waar ik me altijd zorgen over maak... Uh, dat uh, in de, het feit dat de, de literaar Nederland bezig is... om allerlei meningen te geven over onze, onze samenleving... wij hebben toch gewoon een hele grote zwijgende meerderheid in Nederland... die gewoon Nederland maakt wat het is. Anil, een zwijgende meerderheid die Nederland maakt wat het is. Ja, als die meerderheid dus blijft zwijgen... dan... Uh, kunnen er rampen gebeuren. Een hele kleine groep kan ervoor zorgen dat een land helemaal ontregeld raakt. En die zwijgende meerderheid, dat is nou precies het kenmerkende gevaar van dit land... Niet vergeten, uh, Nederland heeft ook in andere tijden, nog niet eens zo lang geleden... zeg maar één generatie geleden, ook ontzettend gezwegen. Met alle gevolgen van dien. En ik verwijs nou, even om dat kindje bij de naam te noemen... ik verwijs nou naar het feit dat in Nederland meer Joden dan waar ook in Europa zijn gedeporteerd. Zwijgende meerderheid zweeg. En daar gaat het mee om, niet zwijgen. Het proberen om dat zwijgen te doorbreken. Daarom maak ik mijn programma's en daarom schrijf ik mijn boeken. Pim, ga je gang. En wat ik probeer te zeggen ook is, is dat de zwijgende meerderheid er steeds meer gaat bestaan uit allerlei verschillen. En dan maakt het volgens mij zo belangrijk dat met name die verschillen, dat die helder gemaakt worden om die eenheid te duiden en dan dat daaruit in principe misschien een, een ja, zo, ik weet niet, een, een betere keuze voor een Maar Pim, komt. Daarin is toch ja. de rol van Aniel Vreep prettig, want hij beschreef met een scherpe pen. Schildert hij het, zodat die meerderheid een keuze kan maken. Ga ik mee met dat hem? Is nou juist ons probleem? Die, die, dat stukje literaire sausje wat er overheen zit, maakt dat aniel die grote zwijgende meerderheid niet kan bereiken. Zo ziet onze samenleving in elkaar. Okay, Oké, goede vraag, Pim. Want Aniel, daar wilde ik op komen. Um, kijk, ik wil een radioprogramma maken waar ik gewoon wil keten. Ik wil iedere dag lekker kletsen. Ik heb totaal geen bijbedoeling. Ik ga met alle onderwerpen... Ik ben een populistische uh, leeghoofd uh, uh, uh, zonder enig moreel besef. En ik geniet daarvan. En jij gaat gebukt onder de intellectuele last... dat je de bevolking wil waarschuwen... voor, voor, voor het naderende onheil... ben je nog wel een gelukkig mens... Nee, ik ben een serieus mens. En uh, uh, serieuze mensen die moeten bij situaties waarbij ernst nodig is... ook die ernst uitstralen en op kunnen brengen. Het vereist energie. Uh, ik, waarom, Aneel? Uh, uh, gelopen dolle en, en, en, uh, en keten, zoals ja. jij dat noemt... dat kan in bepaalde momen, op bepaalde momenten in het leven. En dat moet je ook beslist blijven doen in je eigen tijd. Maar uh, het leven is uh, precair, hij is kort. Uh, je wilt iets betekenen vooral voor je kinderen en voor je kleinkinderen. Nee, ik niet. Je wilt een betere maatschappij achterlaten. Je moet als je... If you can't make a difference, just shut up. Nee, wat ik denk... I want to make a difference by laughing and jumping and clearing and... En weet ik wat dat maak je geen enkel verschil in. Ik bedoel, je kunt lachen en dansen hoeveel je ja. wilt. Dan, maak je, dan heb je geen enkele invloed gehad. op de muscle. Nee, ik wil, wil, wil jij invloed hebben? Ja, ik wil absoluut invloed hebben. Anders zou ik niet schrijven. Anders zou ik mijn bed niet uitkomen waarom kom ik mijn bed uit... om invloed te hebben. Oh, om en... iets te kunnen veranderen. Om mezelf te kunnen veranderen. Om de wereld te kunnen veranderen. Om het te kunnen verbeteren. Dat is de enige reden waarom iemand zijn bed uit zou nee, moeten ik kom willen. Uit, ik kom mijn bed uit vanwege vrolijkheid. Ik, vanochtend stond ik op, en nog vroeger dan normaal. En ik verheugde me op... het het gesprek met Aniel, de, de, de, tot nu toe is mijn dag één, één aanloop geweest naar de extase, het orgasme van het gesprek met jou. Dat is mijn vrolijkheid, mijn dag was al goed. Let's go. TR. Informatie, educatie en cultuur. Wat doen deze? Stel je voor dat familie Vlodder niet voldoende is. In Nederland heb je namelijk maar geen even. echt goed woord. Ervoor. Luisteraars voor de mensen die denken wat het muziekje was... ik weet niet of we zitten nu weer in de uitzending. Ik had begrepen dat we een tijdje uit de uitzending zijn geweest. We weten niet precies hoe lang. Maar goed, daar zullen we mee moeten leven. Het, het is geen bewustige sabotage, hoop ik. Annie Ramdas, we hadden het erover... ik noem mezelf een populistische randebiel... en jij bent de intellectueel. En uh, uh, uh, dat, dat, dat, dat woord heeft een negatieve lading. Uh, wa, hoe komt dat? Is, is dit voor jou een negatieve lijn? Nee, leiding? totaal niet. Een intellectueel is gewoon heel simpel iemand die de maatschappij, die maatschappij kritisch zijn werk doet, dat wil zeggen een bepaalde baan heeft... waarin maatschappijkritiek de rode draad is. Of je nou radioprogramma's maakt, of televisie maakt... of krantenartikelen schrijft, of boeken schrijft. Dat zijn mensen, die dat, dat is de functie van een intellectueel. Het is een aniel... hele neutrale, beschrijvende term. In, aniel, Nederland, je... in Nederland, Nederland heeft een soort gelijkheidsdenken... waardoor een intellectueel een speciaal soort elitair iemand wordt. Dat is helemaal niet het maar aniel, waar Het is een beroepsaanduiding moe... zoals een timmerman. Maar waar ik moe van werd, waren de intellectuelen... die in de kroeg onder het genot van een glas whisky of jongen en een biertje de wereld willen verbeteren en niet naar buiten lopen. En het is toch gemakkelijk om te zitten en te zeggen hoe het allemaal beter moet. Nee, maar dat heb je niet geluisterd. Een intellectueel gaat juist wel naar buiten, maar dan met krantenstukken, radioprogramma's, televisieprogramma's. Dus hij heeft middelen om de maatschappij te proberen te beïnvloeden. Ja. En dat is al door naar buiten gaan. Een intellectueel die binnen is, die zit aan het denken, maar hij moet een product afleveren, anders is hij geen intellectueel. Okay, Fritz Duiker, je zegt dit is te veel reclamespotje voor een vriendje. Het is geen vriendje, maar ik ben wel bewonderaar. En ja, ik hoop heel graag dat alle luisteraars het boek van Aniel Ramdas gaan kopen na deze uitzending. Het heet Badel, het is een roman en als het een bestseller wordt... kan ik Aniel Ramdas bewijzen dat populisme werkt, want dan verkoopt hij meer boeken. zwijgende meerderheid gesproken, Aniel. Waarom horen we de zogenaamde gematigde moslims niet... over geweld tegen homo's, vrouwen, joden... over het uitschelden van etnisch Nederlandse meisjes... en vrouwen voor hoer en, en hebt een eenzijde gekeken... op de recente geschiedenis, zegt Gaston. Mm -hmm. Ja. ja, Waarom horen we gematigde moslims niet? Als dat het geval was, wat ik niet denk hoor. Maar als dat het geval was, dan zou ik mij zeer kritisch over ze uitlaten. Ik ben geen moslim en ik heb er geen enkele behoefte aan om moslims te verdedigen. Ik vind het zelfs heel grappig dat Nederland zich ontwikkelt... in een situatie waarbij erg veel de middeleeuwen terugkomt... en er een kruistocht plaatsvindt tussen christenen en moslims. Ik als buitenstaander, ik ben hindoe, uh, als hindoe opgevoed... kan er alleen maar glimlachend naar kijken. Maar tegelijkertijd ben ik zorgelijk, omdat hier mijn kinderen... Uh, uh, uh, moeten wonen en mijn kleinkinderen. En ik wil gewoon van dit land een beter land maken. KRO-presentatrice in de Groot stuurt een mail. Aniel Randas zegt tegen Prim... dat vrolijkheid de wereld geen stap verder zal helpen. Dat is zo niet waar. Aniel, kijk. Ik, ik zei zeggen, want we hebben weinig tijd. Ik wil geen bellers meer maar ik wil. Aniel, probeer om van iets te overtuigen. Aniel... Um... De wereld is altijd al slecht geweest. Je hebt slechte mensen je hebt goede mensen. En ik geloof in al mijn zijn erin... dat als je vrolijk met iedereen praat en iedereen blijft begrijpen... dat je verder komt dan wanneer je steeds een vingertje wijst. En eigenlijk is mijn kritiek op jou... Uh, trouwens, het is een fantastisch geschreven uh, roman. Alleen, heb, je, ik, heb je kunnen lachen? Ik heb hem kun, er zijn een paar punten die ik heb kunnen lachen. Onder andere ja, het is over, een vrolijk boek. Het is heel uh, lichtvoetig geschreven. Over het Martini-moment. wat luisteraars Kakaro en me laat even weer een stukje gedraaid worden. Dit is eigenlijk een grote reclamespot voor Martini geweest. Om Martini weer in Nederland te verkopen. Dat boek staat vol met dat soort triviant wetenswaardigheden. Daar moest ik ontzettend om lachen. Maar mijn kritiek op jou is dus, Anil, dat je zo somber bent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 Dat je klinkt als een ouderwetse goeroe... die ik heel graag in Pune en India zou willen horen... want die heeft een bepaalde fascinatie op hippies. Maar ik ben niet zo'n hippie. Ik luister niet naar dat soort goeroes. Ik kijk naar de wereld... en, de, en als je zorgelijke situaties ziet... moet je je zorgen uiten. Dat is mijn plicht. Meer kan ik niet. Oké, okay, luisteraars. Ik uit mijn zorgen door mensen als Aniel uit te nodigen. Aniel, het was veel te kort... en ik weet niet hoeveel er op de radio was van wie ik Dankjewel. Ik wens je veel, veel succes met je boek. Ik blijf het met je oneens... maar ik blijf... Blijf je volgen. Ik dank de luisteraars en ook de deelnemers die massaal hebben gereageerd. En de gasten. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers. De financiers van de publieke omroep. Redactie Anouk Tulner, Rienaards, die ook social media internet doet. Esulema El Galdi. Productie Hans Twint en Momo Saru. Techniek, logistiek en transport Kees de Hoop. Eindredactie regie De Aniel Ramdas fan Barbara van der Klees. Zo meteen Ster, Jan van der Putten en Felix Beuters bij de gids.fm. Tot morgen. Nummers dit dag. En draai de Pekingese hoort u met Carlo Emerald's Martini Moment. It's Europees Voetbal op Radio 1.